En ook Thijssen met het NOS-journaal. Het Pakistanse dief onschuldig. Volgens media in Pakistan heeft de politie geen bewijzen tegen het christelijke meisje gevonden. De 14-jarige rimsja werd verdacht van het verbranden van pagina's uit de Koran. Morgen beslist de rechter of een imam verantwoordelijk is voor het verbranden van de pagina's.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 zfmzandvoort.nl I'm uh the -huh. Is you a thing?